Een galerie is eigenlijk een punt, uh, een punt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar je uitwisselingen kunt doen van gedachten, waar je keuzes kan maken of dat je de dingen mooi vindt of niet. Dus elke galerie heeft, zoals een kunstenaar eigenlijk, of elke galerie die zich respecteert, moet zoals elke kunstenaar een gezicht hebben, moet een, eigen, een eigenheid hebben, moet een eigen stijl hebben, moet, of eigen stijl, moet dus uh, een zoektocht zijn. Hè en je moet trachten mensen warm te maken, moet, je moet de mensen informeren, je moet uh, trachten kunstenaars, ja, uh, je moet hun dossiers opstellen, je moet naar ministeries, je moet uh, trachten ja, ze musea te krijgen zo, het, is een ganse, het is wel een ganse opdracht, uh, maar uh, het, het, het, het boeiende is dat je zoveel mensen ook te samenbrengt. Het is natuurlijk ook een overleving. Je moet kunnen overlijven. Een galerie kost op een maand veel geld. Een nieuwe tentoonstelling maken, kost veel geld, aanodigingen ah, sturen, noem maar op, postzegels. Dus je mag dat toch niet onderschatten. Dat is, uh, ja. Dus Het is een kwestie ook van uh, uh, de, uh, combinaties te kunnen vinden tussen. Uh, Tussen een beetje het commerciële, dus laten we zeggen het financiële, en wat je eigenlijk wilt, wilt doen. Daarom zijn er ook zo weinig galeries natuurlijk. Er zijn, als je het nagaat, ja, dan zie je honderden, maar in, in feite zijn er niet zoveel galerieën echt, laten we zeggen, die professioneel op een correcte manier bezig zijn.